12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederlandse kranten en nieuwswebsites... die kunnen hun eigen content aanvullen met videomateriaal van de NOS. Verder mediaforum Mediaforum met Pieter Klein en Jean-Pierre Gele nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Proces Kunstroof een maand vertraagt. Arnhem neemt de schade op na de flatexplosie. En Museum Flehite in Amersfoort verzakt. Vanmiddag zijn er wat meer buien, ook verder landinwaarts. En er is kans op onweer. Met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden is het wel tamelijk koel cool voor augustus. Vanaf morgen is het eh, enkele dagen nagenoeg droog. Temperatuur gaat weer omhoog naar 20 tot plaatselijk 25 graden op donderdag.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 Een van de bijverdachten zou gezegd. I have um, many news because I have many documents now in my hand. De zeven schilderijen zijn volgens haar nog intact. My client, for example, is prepared to give back this painting. En het mooiste is: haar cliënt kan ze ons bezorgen.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 Bij de aan van Joost van Egmond. En op dit moment voeren de advocaten druk overleg met het Roemeense Openbaar Ministerie. En de volgende zittingsdag is voorlopig vastgesteld op 10 september. In Arnhem wordt de schade opgenomen na de ontploffing van afgelopen nacht. Daarbij kwam een bewoner van uh, een flat om het leven, een flatwoning. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. En aan de lijn is nu Berry Kessels van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Goedemiddag. U staat bij de flat. Heeft u al met de ja. mensen gesproken daar? Ik heb uh, veel mensen gesproken. Ze zijn vreselijk geschrokken. Uh, ze zijn, uh, er is veel uh, uh, kapot gegaan in hun woningen. U moet zich voorstellen, door de explosie uh, ruiten uh, zijn gesneuveld. Uh, uh, Scherpen naar binnen zijn gevlogen. Dus mensen zeiden ook, uh, we kunnen het eigenlijk nog niet bevatten. Uh, we weten nog niet waar we staan. Uh, ze zijn opgevangen hier in de Gaanderij buurtcentrum. En uh, daar zitten ze nu uh, te wachten tot ze weer uh, de woningen kunnen. Ja, uh, en er kunnen al mensen terug, heb ik begrepen. Ja, de, vanaf de twaalfde verdieping, het is een, een flat van twaalf verdiepingen met 138 woningen. En vanaf de twaalfde verdieping gaan nu mensen uh, uh, langzamerhand terug naar de flats. Dat doen ze samen met iemand van Salvage, dat is uh, een club die werkt voor de, voor de verzekeraars. En die kijkt of het uh, veilig is. En uh, wij hebben op dit moment, uh, ik geloof, uh, ik heb al vijf, zes busjes zien staan... Uh, uh, heel veel glaszetters rondlopen die zo snel mogelijk uh, noodruiten plaatsen... zodat uh, de mensen vandaag, als het veilig is, terug kunnen woning. Dat zal niet voor iedereen gelden. Nee, hoeveel woningen zijn, denkt u, niet te gebruiken op dit moment? We zijn aan het inventariseren. We hebben vier verdiepingen gehad van onderaf. Want de, de explosie was op de, op de eerste verdieping, de eerste bewoonde verdieping, de onderste bedergingen. Uh, en op die vier verdiepingen hebben we toch al negen woningen aangetroffen uh, die, uh, waar mensen niet terug kunnen. Negen woningen die ja, wel flink verwoest zijn, zomaar maar zeggen, want de schade ja. is enorm, hè? De schade is enorm. Heeft u al een bedrag ja, ja. Uh, gezien? We hebben geen bedrag. Uh, we weten uh, dat het dat moeilijk ook uh, te schatten uh, Sommige woningen zijn uh, alleen de ruiten uitgeblazen. Andere woningen is de hele gevel. U moet zich voorstellen, het gebouw is een betonnen skelet. Uh, waar de, de gevels voor zijn geplaatst. Dus uh, dat betekende wel dat de explosieve kracht via die kant wegkomt. Maar er is veel schade aangericht, dus het, het zou me niet verbazen... als het in de tienduizenden euro's per uh, woning uh, gaat lopen straks. Ja, en de mensen die niet terug kunnen zitten voorlopig in de opvang... wordt die dan door u betaald, of door de, door de verzekering? Uh, wie dat betaalt, dat weten we niet. Wij regelen het nu op dit moment. Wij zorgen ervoor dat mensen terecht kunnen. Wij hebben uh, um, um, voor al uh, kamers geboekt bij uh, hotels en pensions... zodat mensen daar naartoe kunnen... Wat hartverwarmend is dat onze collega corporaties Portaal en Vivare vanmorgen al vroeg, al vroeg uh, hebben gebeld uh, met uh, aanbod om uh, ons te helpen, zowel met mensen als met uh, woningen. En ook een particulier verhuurder die heeft al twee gemeubileerde senioren-appartementen aangeboden. Dus uh, alle mensen komen en uh, zijn vannacht onder dak, dat sowieso. Ik uh, u doe hartelijk dank. Berry Kessels van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Het Israëlische leger heeft een raket uit de lucht geschoten. Die was onderweg naar de badplaats Eilat bij de grens met Egypte. Radicale moslims in de Sinai-woestijn zeggen dat zij de raket hebben afgevuurd. Er is niemand gewond geraakt en er zijn ook geen meldingen van schade. En die raketaanval is een reactie op de dood afgelopen vrijdag... van zeker vier militanten in de Sinaï. Volgens Egyptische veiligheidsagenten door een aanval met een Israëlische drone. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech wordt donderdag... overmorgen is dat tijdens een bergmis stilgestaan... bij het overlijden van prins Friso. Donderdag, 15 augustus, is het Maria Hemelvaart. En dat is een belangrijke feestdag in Oostenrijk. Dan worden traditioneel bergmissen gehouden, kerkdiensten in de open lucht. We hebben met de kerk afgesproken dat we tijdens de mis zullen bidden... voor prins Friso, zegt de burgemeester van Lech, Ludwig Moeksel. Volgens de burgemeester is de bergmis een waardige manier... om Friso te herdenken. Prins Vizo overleed gisteren aan de gevolgen van het ski-ongeluk in Lech op 17 februari 2012. Premier Rutte komt vanavond in verband met het overlijden van de prins vervroegd terug van vakantie. In Amersfoort is museum Fleïte verzakt. Vanaf oktober gaat het museum, gewijd aan de stadsgeschiedenis van Amersfoort, een paar maanden dicht. Want ja, het probleem moet wel worden verholpen. Onno Maurer is museumdirecteur. Goedemiddag. Uh, wat ziet u ervan, van die verzakking? Nou, je ziet scheuren in de gevel. En wat vooral zichtbaar is, is dat de kadermuur enorm is gaan uitbollen. En toen we die uh, zaken waarnamen, toen vroegen we ons af wat is er aan de hand. Want waarom gaat zo'n kadermuur opeens uh, vreemd uitstaan? En waarom gaan scheuren, uh, ja, sneller scheuren dan de bedoeling is? Ja, en hoe komt het? Nou, het is slechts een vermoeden, maar wij zijn vier jaar geleden uh, twee jaar dicht geweest omdat het museum toen een asbestprobleem moest overwinnen. Daar is een uh, interieurgebouwing op gevolgd. En wat er toen gebeurd is, is dat de houten vloeren van het museum... zijn vervangen door betonnen vloeren. Dat was op zich natuurlijk heel mooi, want dan heb je ook op vloerverwarming... en geen uh, radiatoren meer, allerlei mooie voordelen. Maar wat er waarschijnlijk uh, over het hoofd is gezien... is dat dat wel een heel veel gewicht oplevert. Dus het vermoeden is, maar ik zeg met nadruk vermoeden... dat die massa beton uh, ja, uh, de zaak is gaan, uh, gaan uh, ja, wegduwen, de grond in. Dat is toch een foutje van de architect... Ja, daar wil ik niets over zeggen, want ik, dat, dat is iets wat, wat door de gemeente Amersoort, de, de huiseigenaar, wordt uitgezocht. Maar ja, achteraf gezien is het inderdaad wel iets waarvan je zegt, had dat niet uh, uh, voorzien moeten worden. Ja, ja en het is zo'n prachtig pand, hè, uw museum, want het is een prachtige gevel. En... Ja, het is een hartstikke mooie gevel en, en dat is ook een van onze, onze topstukken, zeg ik altijd. En ja, de, daarvan wil je dat dat er perfect uitziet en dat dat niet gaat scheuren en dat er niet stukken baksteen uh, los, los, komen en misschien naar beneden zouden kunnen vallen. Uh, dus dat moet er gewoon goed uitzien. En ja, daar, daarbij, uh, dat valt dat, dat niet in te, in te werken. Nou gaat u een paar maanden dicht. Uh, wat gaat er in die tijd gebeuren... Nou, er komen onder de twee 19e eeuwse uitbouwen, want daar gaat het uh, over. Er komen uh, fundamenten, ja, kunstmatige fundamenten. Je moet je voorstellen dat een soort tafels van beton onder die gebouwtjes worden geplaatst. Met, met palen, met, met die 8 meter diep de grond ingaan tot op, de, op het stevig fundament. 8 meter diepte schijnt het fundament stevig te zijn. En daarvoor moet uh, in die twee gebouwen de vloer helemaal worden uitgeboord en uitgebikt. En dan komen die, die palen erin en dwars, dwars balken ter ondersteuning dus er worden ja, op een hele ingenieuze manier uh, nieuwe moderne fundamenten onder die hele oude gebouwen geplaatst. Ja, ja, dan kan het verzakken niet verder gaan. En wanneer gaat Flehiette dicht? Hoe, en hoe lang blijft het dicht? Nou, we blijven de huidige tentoonstelling uh, over de spoorwegen maken we netjes af tot en met 22 september. Daarna gaan we die zalen ontruimen, want alle kunst moet daar natuurlijk van de muur. Want als daar met drillboren gewerkt wordt, geeft dat een hoop trilling. En dan zijn we grofweg gesloten van oktober tot, uh, tot en met januari 2014. Maar het goede nieuws is dat ik heb besloten de weekends ook open te blijven. Hoera. Nou, uh, ik ja. wens u veel succes, <laughs> meneer Maurer. Dank, u wel. Dank, Dank u, wel u wel voor de uitleg van Dank Museum Flehieten in Amersfoort. De Armeense familie die afgelopen weken... door de bossen bij Gilsen zwierf in Noord-Brabant. Die familie heeft tijdelijk onderdak gevonden. Ze mogen voorlopig gebruik maken van een caravan van een particulier. De vader, de moeder en de zoon moesten op 12 juni... het asielzoekerscentrum Prinsenbos verlaten... omdat ze niet wilden meewerken aan hun uitzetting. En sindsdien zwierven ze rond, door de bossen rond Gilsen. De vader is hartpatiënt, heeft medische zorg nodig... en ook de moeder en de zoon zijn ziek. Volgens het steunpunt ongedocumenteerden Breda... Is die caravan een tijdelijke oplossing? steunpunt hoopt op reguliere opvang voor die Armeense familie. Sport. Ja, dan is het alweer dag 4 van de WK-atletiek in Moskou. En het ochtendprogramma zit erop. Ja, het is na 12. Met wisselend succes voor de Nederlandse atleten en die houtkamp. Drie Nederlanders in actie vanochtend in Moskou. Douwe Amos viel tegen de hoogspringer uit Friesland. 2,17 meter 17 haalde die wel, maar sprong drie keer af op twee meter 22. En haalt de finale bij het hoogspringen niet. En dan de meerkamp. Daar is het spannend. Nadine Broersen goed gedaan vandaag. Maar ja, gisteren, die 100 meter hoorde waar ze viel, dat heeft haar klassement verpest. Ze staat wel na zes van de zeven onderdelen op de tiende plaats. Maar Daphne Schippers, na zes van de zeven onderdelen, staat derde. Oftewel medaillekoers. 41-47, een prachtige afstand met de speer. Dat was haar zesde onderdeel. Haar persoonlijk record is 41,80. Daar kwam ze dus heel dichtbij. Alleen nog de 800 meter vanavond. Dat zal het worden, het moeten worden. Dan moet ze heel hard lopen om een medailleplaats vast te houden. Vooralsnog staat ze, na zes van de zeven onderdelen... daf de Schippers dus, op de derde plaats. En die 800 meter, het afsluitende onderdeel... is vanavond om tien over zes Nederlandse tijd. En later vanavond komt ook Maurine Koster in actie. Ze loopt de halve finale van de 1500 meter... En wij lopen door het Jonssen Hoka van de AWB. Ja, een fiets op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Daar staat door een ongeluk bij de AFIT Hoorn 2 kilometer. En daar is de rechterreis ook dicht. Op de A9 richting Alkmaar staat 2 kilometer bij Beverwijk Oost. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat voorknopend Riedenkerk ook 2 kilometer. 14 over 12, hoofdpunten van deze uitzending. Het proces in Roemenië over de roof uit de kunsthal is een maand vertraagd. Arnhem neemt de schade op na de flatexplosie van vannacht. En museum Flehite in Amersfoort uh, moet een paar maanden dicht wegens een verzakking. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast...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 Het is Radio 1 NCRV, CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zo meteen even met Amerika-correspondent Erik Mouthaan van RTL. Over de oorlog tussen de kabelmaatschappij en de zenders daar. De kijkers zijn daarvan de dupe. In het Mediaforum praten we natuurlijk over de berichtgeving rond het overlijden van Prins Friso. Dat doen we met Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. En de tv recensent van de Volkshand, Jean-Pierre Gele. Benieuwd hoe dat afloopt, want toen Pieter Klein een tijdje terug hier was... zei hij het volgende over de stukjes van Gehle. Maar Ik vind het echt ronduit stuitend dat iemand als Gele daar consequent kritiek op uitoefent. Zoals hmm. ik denk, joh, kijk dan wat er aan je eigen kant gebeurt. Altijd als wij ons werk doen, is er een mafkedel van een criticus... die vindt dat we ons werk niet mogen doen. Het is echt, en die man heeft in de vorige eeuw. Kan dit alsjeblieft ophouden? Nee, goed, uh, dat wordt leuk zo meteen. In de Nationale Nieuwsquiz, Rob van Dam, die komt uit Spijkenisse. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het media-nieuws. De NOS begint een speciaal kanaal waar videomateriaal wordt aangeboden aan kranten en nieuwswebsites. De media die daarvan gebruik willen maken, die moeten wel een overeenkomst met de NOS sluiten. Lara Ankersmit is hier, hoofdnieuwe media van de NOS. Hartelijk welkom. Om wat voor filmpjes gaat het? Het gaat eigenlijk om alle nieuwsfragmenten van de NOS. Dus uh, nieuwsitems uh, en uh, ook wel vanuit sport, met name dan interviews. Ja, ik dacht eigenlijk dat dat al heel lang gebeurde. Klopt, het, uh, het is een pilot geweest. Uh, een experiment van een jaar. Uh, dus dat we, we doen dat al geruime tijd. En uh, sinds, uh, sinds nu is dat uh, ook een officieel kanaal geworden. Ja, er moet wel een overeenkomst worden getekend. Wat wordt daarin geregeld? Uh, er wordt eigenlijk uh, afgesproken dat uh, de partij, de mediapartner... dus de krantenwebsite in dit geval... De video's uh, ja, ongeknipt uh, plaatst. daar um, geen, uh, ja, geen imago-schade aanbrengt. Zeg maar. Dus dat in een rare context plaatst. Wat over het algemeen natuurlijk niet gebeurt. Als er serieuze nieuwspartijen uh, zijn. En, uh, en er geen commercials voor uh, kan plaatsen. Oké, okay, dat mag dus niet? Nee, nee want dat, uh, ja, dat, dat, daar, uh, aan die regels zijn we gebonden. Wij uh, kunnen ja, die mat dat materiaal niet aanbieden. Uh, op een manier dat andere partijen daar uh, winsten uit kunnen halen. Dus uh, dat zou dan in het kader van het winst-door-derde-principe, kunnen we daar niet aan meewerken helaas. En komt er wel een logotje nog van de NOS in beeld te staan? Ja, er staat ook een logo als afzender van de NOS. Ja. Um, is, is dat dan gratis voor hen? Dus hoeven we daar niet voor te betalen? Nee, ze hoeven daar niet voor te betalen. Het is gewoon uh, gratis te gebruiken. De redactie kan zelf bepalen uh, wanneer en hoeveel video's uh, ze gebruiken. Dus ja. uh, daar zijn ze vrij in. Als al de argeloze luisteraar denken, nou, dat is wel hartstikke niet handig van de NOS. Ik bedoel, die zitten maar te zeuren dat het weinig geld is. Het moet bezuinigd worden en dan geven ze dit ook nog gratis weg. Uh, ja, wij kunnen daar, we, de partijen kunnen het natuurlijk ook gewoon uh, afnemen, betaal, uh, voor betalen. Maar in dit geval hebben wij de uh, dienst aangeboden gratis. Dat komt eigenlijk een beetje voort uit adviezen die in uh, commissie Brinkman en ook vanuit Raad van Cultuur uh, zijn gegeven. Van laten kranten en de publieke omroep meer samenwerken. Nou, dit is hier een, een, een, een, uh, ja, dit is hier een uitkomst van. Nou, en iedereen kan zich melden? In principe kan iedereen zich melden. We moeten natuurlijk wel kijken wat de partij is, uh, uh, wat hij met onze content wil gaan doen. Maar in principe is het, uh, kunnen meerdere partijen partijen zich melden, journalistieke partijen zich melden. Hebben zich al kranten en zo gemeld? Ja, ja, er werken al een aantal kranten mee, al gedurende de, de pilot. experiment. Dat? Uh, nou, best wel een aantal eigenlijk. Uh, NRC uh, doet er veel mee. Uh, uh, Reformatorisch Dagblad, uh, Dichtbij, HDC, um, uh, ook uh, vanuit de persgroep is er ook al interesse getoond. Daar is nog niet, wordt niet zo heel veel geplaatst. Maar de meeste, ja, de meeste grote krantenbedrijven hebben zich nou. uh, wel gemeld. En je zei, er was een pilot, hè? dus dit wordt nu officieel. Is er nog wat veranderd in die tussentijd? Ik bedoel, aan, aan de hand van wat jullie ervaringen zijn met die pilot? Um, nou, nee, er is niets. we gaan nu door eigenlijk uh, op de ingeslagen weg. We zullen natuurlijk nu, nu we weten dat het een officieel kanaal is... gaan we natuurlijk wel verder bouwen eraan. Dat hebben we het afgelopen periode niet gedaan. Uh, ondanks dat we natuurlijk wel ook uh, daar ideeën over waren en ook wensen uh, voor waren. Ja, duidelijk. Dankjewel, Lara Akkersmit. Geen dank. Er komt een uh, jongere versie van Wie is de Mol. De AVRO gaat de serie volgend jaar uitzenden. Het zal volgend voorjaar zijn, met daarin ook een rol voor het Wereld Natuur Dat vertelt presentator Art Royakkers. Het is een samenwerking met het Wereld Natuur De kinderen die uh, mee gaan doen aan Wie is de Mol zijn tussen de 12 en de 14 jaar... en die strijden... Voor, euh, nou ja, om erachter te komen wie de mol is... en ook voor hun favoriete dier. En dat is dus in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Rojakkers oh dus vindt het leuk dat er nu een versie komt met onbekende kinderen. Ik merk echt dat het populair is, het programma De, de Volwassen Wie is de Mol... Uh, en dat veel kinderen en jongeren daar graag zelf aan mee zouden willen doen. Ik krijg regelmatig reacties dat... Kinderen of jongeren zeggen, nou, ik wil bekende Nederlander worden, want dan kan ik tenminste meedoen aan Wie is de Mol. Nou, dat is wel een hele lange u-bocht om mee te kunnen doen aan het programma, dus die hebben we nu wat verkort, de route. De junior-editie van Wie is de Mol wordt waarschijnlijk in Nederland opgenomen. De Limburg Media Groep, uitgever van onder meer Dagblad de Limburger en Limburgse Dagblad, gaat bezuinigen en schrapt 60 banen. Als reden voor de reorganisatie worden de sterk verslechterende marktomstandigheden voor gedrukte nieuwsmedia genoemd. De Limburg Media Groep wil dat de drukkerij zich vooral bezig gaat houden met het drukken van de eigen krantentitels en geen ander drukwerk aanneemt. Volgens de uitgever worden de redacties van de dagbladen nauwelijks geraakt door deze bezuinigingen. Tijdens het TV-lab, deze week op Nederland 3... zijn er allerlei experimentele programma's te zien. Een van die programma-ideeën is bedacht door tv-kijker Priscilla Verwoerd. Zij won de Kijkerspitch. Verwoerd is van huis uit verpleegkundige. Ze is nu vooral bezig als opleider in het Kennemer Gasthuis in Haarlem... waar ze elektronisch lesmateriaal bouwt. En zij bedacht de crowdfunders. Wat je vanavond te zien krijgt, is eigenlijk inspirerende verhalen... over mensen die met crowdfunding bezig zijn... Die, uh op die manier geld uh, hebben verzameld of nog willen verzamelen... om een uh, droom te realiseren voor twee jongens die uh, een cd uh, wilden maken. En in ruil daarvoor als je een sponsort uh, krijg je dan een uh, huiskamerconcept... of een cd of een t-shirt. Of ook een vrouw die uh, in haar gezicht geschoten is... en daardoor een, uh, haar kaak heeft verloren... en die daarvoor uh, uh, geld verzamelt om haar uh, kaak weer opnieuw te laten maken... Het programma is eigenlijk niet bedoeld om, om iedereen op te gaan roepen om geld te storten, maar meer bedoeld om van uh, kijk hoe je uh, wat voor elkaar kunt krijgen en hoe, uh, wat crowdfunding uh, inhoudt. En wat er nog wel een stukje in zit is een soort uh, ja, achterwerk in de kast waar mensen wel kleine oproepjes kunnen doen uh, over uh, dingen waar ze... Gesponsord willen worden, maar de kern is meer van uh, dit is crowdfunding en dat kun je op deze manier in beeld uh, brengen. De crowdfunders, bedacht dus door Priscilla Verwoerd, is vanavond om 5 voor 11 te zien bij BNN op Nederland 3. In Amerika wordt volgens RTL-correspondent Erik Mouthaan een oorlog, een televisieoorlog, wel te verstaan tussen de best bekeken zender CBS en kabelmaatschappij Time Warner. Het populaire tv-station wil, wil meer geld van de kabelaar hebben. Maar die weigert dat en geeft CBS dus niet meer door in steden als New York, Dallas en Los Angeles. Erik Mouthaan, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Goedemorgen bij mij. Ja, goedemorgen. Wat is het precies het probleem hier, Erik? Nou, uh, zoals je al zei, het gaat om geld. Uh, CBS is de meest populaire zender met programma's als CSI en Big Brother. En ze willen in plaats van één dollar per maand per kijker, willen ze 2 dollar per maand uh, krijgen van de kabelmaatschappij. En de kabelmaatschappij weigert dat. En het gaat onder andere ook over de manieren waarop je het, uh, die programma's nog een keer kan uitzenden. Kan je ze online streamen als kabelmaatschappij? Nou, dat is op zich een thema dat we ook in Nederland kennen, dat kabel... Bedrijven onderhandelen met zenders over hoeveel je moet betalen voor doorgiften. Maar hier kan je dus al twaalf dagen lang niet de best bekeken zender van Amerika zien, omdat ze gewoon ruzie hebben en er niet uitkomen. Nou heb je in Nederland heb je nog van die programmaraden die mede bepalen wat kabelaars en zenders moeten doorgeven. Bestaat zoiets in Amerika? Nee, nee dat heb je niet. Er is wel een soort toezichthouder, een reguleerder, uh, maar die heeft heel weinig uh, zeggenschap, zoals eigenlijk alle reguleerders in Amerika zijn, die vrij tandeloos. Dus die kan pas uh, op gaan treden als een van de partijen een officiële klacht indient bij dat orgaan. Maar die partijen zeggen, nou, we zijn het onderhandelen en uh, we dienen geen klacht in. Dus boze kijkers, ik heb gisteren nog boos gebeld naar de kabelmaatschappij, en gezegd van jongens, kom op, hey, ik betaal jullie, in Amerika betaal je al snel voor zeg maar hè, triple play, internet, telefoon en kabel betaal, snel 100 euro. Dus, uh, maar ja, ze hebben, nee, we zijn er onderhandelen. we komen er niet uit, dus uh, nog even geduld alstublieft. Oké, okay, jij hebt gebeld, maar roeren de andere Amerikanen zich eigenlijk ook? Nou, weet je wat het is? Het, het is nu natuurlijk augustus nog, dus uh, er, zijn een, uh, er is een aantal uh, series waar mensen graag naar willen kijken. Maar het, het wordt pas echt spannend over een paar weken, want dan begint het uh, voetbal weer en uh, CBS heeft terecht voor uh, de, de grote wedstrijden. Nou, en dan ga je echt de uh, mensen boos krijgen. Ik denk dat... Uh, maar de meeste mensen zijn, en dat is het gevaar natuurlijk, de meeste mensen zijn het wel zat. Je betaalt zoveel voor kabel, en dan krijg je niet de meest bekeken zender. Dus mensen beginnen wel te denken, kan ik van de kabelmaatschappij af? Kan ik uh, dat omzeilen door bijvoorbeeld alleen nog maar naar internettelevisie te kijken? Ja. ja, als ik dat dan zo hoor, dan, dan heeft deze oorlog alleen maar verliezers, Want CBS loopt de inkomsten door mis en die kabelaars toch ook, lijkt me. Ja, uh, alleen uh, die bedrijven zijn zo rijk dat ze er eigenlijk niet zo heel veel om geven. Die bedrijven hebben gewoon uh, omzetten en winsten van miljarden per jaar en uh, durven het gewoon aan om die ruzie uh, uh, openlijk uh, te voeren omdat ze denken van ja, als ik inderdaad meer geld krijg voor doorgift van programma's... dat maakt het het verlies van de uitzending van de reclame goed. Dus het is gewoon een keihard uh, kapitalistisch spel. Alleen ja, als burger zit je er gewoon uh, ja, tussenin. Ja, en, en speelt dit alleen tussen CBS en Time Warner? Of, of intussen ook andere tv-stations die zich roeren? Heel. TV-stations en ook andere kabelmaatschappijen in Amerika. Het is eigenlijk uh, ja, elk jaar wel een paar keer zover dat het bijna uh, misgaat. En er zijn nu ook burgers die uh, ja, kabelmaatschappijen en zenders aan beginnen te klagen. En meestal op het laatste moment schikken ze het. En het is, natuurlijk, uh, uh, ja, het is gewoon big business. Mensen kijken vier uur televisie in Amerika nog steeds per dag. Dus, uh, en, en het gaat echt om miljarden. Dus het is gewoon een keihard spel. Alleen het is heel zelf... Ik heb het in de zeven jaar dat ik hier woon nog niet meegemaakt... dat er zo lang een zender op zwart gaat. Nee. Heeft het jouw uh, kijkgedrag intussen beïnvloed? Lees je het nu nou, een goed eigenlijk, boek elke ja, avond? Ja, nou, ik zou nu eigenlijk even kijken. Over een half uurtje begint uh, uh, het ochtendnieuws van uh, CBS... wat de beste ochtendshow is, in mijn opinie. En omdat wij ook bij RTL de beelden krijgen van CBS... is dat het altijd voor mij heel fijn om te kijken wat hebben zij... Maar daar kan je niet naar kijken, dus dat is gewoon onpraktisch. Nou verder, ik hou niet zo van CSI of zo, maar het is wel gewoon vervelend. Ja, je hebt het toch. Ik ga binnenkort die kant op op vakantie, maar Letterman kan ik dus doorstrepen voor avonds laat. Nou hopelijk zijn ze er dan wel uit, maar inderdaad, Letterman, het nieuws, het is echt alsof je RTL 4 of Nederland 1 is uitgezet, zo populair is die zender. Ja, oké dankjewel Erik Mauthaan, Amerika-correspondent van RTL.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 Het Mediaarchief. Hele week blikken we terug op legendarische radiospelletjes. Bart van Leeuwen, DJ, presenteerde voor Veronica verschillende programma's en daarin keerde geregeld het spelletje Raad waar die staat terug. Veronica collega's werden het land ingestuurd en moesten dan op de radio omschrijven waar ze stonden. Degene die hen als eerste vond en het codewoord sprak, die won een mooie prijs. Fragmentje uit het programma Ook Goedemorgen 1994. Aan de telefoon niet Jan Morien. Niet Erik de Zwart. Maar Wil Luikinga. Hoepie! Jongen, jongen, jongen, kon je een beetje je bed uitkomen? Daar is dat. Ik heb er moeite mee, zit. Ik heb het de... al van, kind, van kind of aan al, Hoor maar hey, toen ik vanmorgen rond een uur of zes daags bed vond, dacht ik. Dat, dat is heb ik het toch lekker, hè? Tussen 12 en 2. Ja. <laughs> nou, dames en heren, dat is dan de eerste aanwijzing. Hij stond om 6 uur op. Dat betekent dat hij niet heel erg ver weg kan zitten. Nee. Groningen haalt hij dus al niet nee, ah, meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Wil je weten dat je de naam van de plaats niet mag zeggen, hè? Daar oh. gaat het om in dit spelletje. Hè? Oh, sorry. Ja, nee, dan weet je dat, hè? Ja. ja. Nou, uh, geef de luisteraars eens een paar leuke aanwijzingen. Nou, eh. Uh, ja, uh, ik, ik, ik, ik, uh, ik zit in de buurt van een gemaal in ieder geval. Zo'n zo ding wat maalt, hè? Ja. En hij uh, heeft hier uh, nogal eens regelmatig uh, flink onder water gestaan. 1916. stond hij een heleboel blank. Oh, ja. En op 16 januari heeft de heer Deshuizers, die nou naar de telefoon mee zit te zitten kijken trouwens. Die heeft. Uh, die is moeten evacueren. Met een bootje. Met een ja, oh, ja, ja, ja. Plons weg. En toen hij terugkwam. was een paar dagen later, stond de koningin Willemina hier. en die heeft hem toen een hand gegeven. Sindsdien was hij die hand ook niet meer, maar. dat is allemaal in 1916 gebeurd. Dat, Dat is een heel is lang. Geleden. In januari. Ja. Nou, ik heb echt geen flauw idee waar die stond, uh, wil luiken gaan. Uh, het spelletje werd in 2012 voor de duizendste keer gespeeld. Toen bij Radio Veronica. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vraag Vandaag dus met Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, en Jean-Pierre Gelis, tv representant de, van de Volkshand. Um, uh, bijzonder dat jullie hier zitten samen. Eerste keer, hè? Ja. <laughs> ja. En, en vorige keer was er over en weer via, via de twitters en, uh, en ook hier in de show uh, was er het uh, een en ander gezicht. Dus dat is al mooi dat jullie hier na, naast elkaar zitten. Dan gaan we straks in het verlengde van Frizo. Want eigenlijk was dat ook weer zo'n voorbeeld waar jij vanochtend ook weer een stukje over hebt geschreven, uh, Jean-Pierre. Uh, toen ging het over het weer, herinner ik me nog. Maar daar komen we dus zometeen over te spreken. Eerst over, over wat Erik Mouthaan net uh, vertelde, uh, jouw RTL-collega. Uh, over de strijd tussen CBS en Time Warner. Kan je je voorstellen dat we dat in Nederland ook krijgen, Pieter Klein? Nou, in feite woedt die strijd al, denk ik, achter de schermen. We hebben het in het verleden al gezien. Over wat er wel en niet uh, in het programma aanbod zit. En op de achtergrond speelt natuurlijk het gevecht uh, om de toekomst... voor alle, alle partijen die betrokken zijn. In het loop van uh, inderdaad kabelaars tot... Uh, de makers van programma's en hoe je je geld verdient. Jij ja, hoort die geluiden ook al? Nou, het deed mij een beetje denken aan een discussie... die Lennart van der Meulen van de VPRO onlangs uh, aanswengelde. Uh, hij zegt, uh, de kabelmaatschappijen verdienen in Nederland ook miljoenen. En uh, het wordt tijd dat zij eens meer betalen... voor de content die wij aanleveren. En ik vind eerlijk gezegd dat wel een begrijpelijk standpunt. Zeker in deze tijden waarin die publieke omroep zo onder druk staat. Um, mm. Maar toch, uiteindelijk is dat toch een achterhoede discussie. Want iedereen, ook, dat geldt voor zowel publiek als commercieel. Straks kan je gewoon op je, op je schermpje wat je maar wil, kan je een abonnement afsluiten. En, en ben je niet meer afhankelijk van de zendgemachterden. Zeker, maar vooralsnog hebben we ook kabelaars. En is ook de vraag hoe je uh, uh, geld moet verdienen. En je ziet dat de advertentiemarkten uh, veranderen, uh, alle markten veranderen, het hele medialandschap verandert. Dus ik vermoed dat die discussie hier in Nederland uh, ook steviger zal opspelen. En terecht, want wij denken ook de niet-publieke omroep. Wij moeten ook overleven. En wij willen overleven. En daarbij hoort ook dat kabelaars meer betalen. Ja, nou, dus dat gaat gewoon gebeuren. Of het gaat gebeuren, weet ik niet. Maar ik denk dat die strijd ja, Fox, Fox gaat is nu, Fox is nu toch ook al bezig? Maar die heeft volgens mij nog niet met alle uh, kabelaars een, een deal gesloten. Bijvoorbeeld. Dat weet ik eerder gezegd niet. Ik weet niet beter dan dat we dat vanaf 19 augustus ja. allemaal kunnen gaan zien. Maar ja. ik weet eigenlijk niet of dat wel in het hele Lijk, land is. Ik weet niet of het bij, bij iedereen al is. Maar goed, die zijn dus nu ook uh, blijkbaar dit soort onderhandelingen aan het voeren. Oké, okay, we gaan zo meteen praten over andere zaken. Bijvoorbeeld de berichtgeving over het overlijden van Prins Frieso gisteren. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de Duitse economie is afgelopen maand boven verwachting gestegen. De vertrouwensindex die de verwachtingen voor het komend half jaar weergeeft, stijgt van nee, 36,3 in juli tot 42 deze maand. En dat zou komen door signalen dat de recessie in de grote Eurolanden ten einde loopt en door de grote binnenlandse vraag in Duitsland. Museum Flehieten in Amersfoort verzakt. Vanaf oktober gaat het museum, gewijd aan de stadsgeschiedenis van Amersfoort... een paar maanden dicht om een nieuw fundament onder het gebouw aan te brengen. Het museum gaat dan in de weekends wel open. Een Duitse webwinkel heeft schoenen met het nummer 18 erop uit de verkoop gehaald. Dat getal geldt als code voor de letters A en H, de initialen van Adolf Hitler. Een antifascistische groep had om die reden bezwaar gemaakt... tegen de verkoop van de sneakers. En de Belgische Belastingdienst heeft 12.000 mensen een aanmaning gestuurd... om een achterstallige boete te betalen. Openstaand bedrag, 0 euro. De ontvangers van de brief hoeven dan niet te reageren op de aanmaning... zegt ook weer de Belgische Fiscus. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, John Sohoka. Met een file op de A7 Amsterdam richting Hoorn. Daar staat er een ongeluk bij de afzetavond. Hoorn 2 kilometer. En daar is de rechterlijst ook afgesloten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Pieter Klein het hoofdredacteur van RTL Nieuws. En Jean-Pierre Gele, tv resident van de Volkshand. Niemand verbaasde zich erover, maar toch was het nog onverwacht. De dood van Prins Friso. Nieuwsflitsen, extra nieuwsuitzendingen. En ook heel veel aandacht in de kranten um, is er voor het overlijden van de prins die uh, zolang uh, de reserve kroonprins was. Uh, Pieter Klein, gisteren rond drie uur werd dat bericht bekend... Uh, dat Frieshoorn was overleden. Wat gebeurde er toen bij jullie op de redactie? Uitzenden, Nu. Live. De zender op. Nu. Waarom zijn we niet op zender. Dat gebeurde. Mm -hmm. Gewoon dat gebruikelijke. Uh, want hoe je het werd of verkeerd, het was niet helemaal onverwacht. Uh, maar het is toch breaking news. Het is groot nieuws. Een prins die overlijdt. Ja. En dus doe je verslag... Nou, hadden jullie al een draaiboek klaar liggen wat dan uit de kast gehaald kon worden? Of? Nou, wij zijn niet zo heel erg van de draaiboeken bij uh, RTL Nieuws. Uh, maar we hadden het wel voorbereid, uh, want uh, daar waren we eigenlijk al mee bezig. Want we hadden een paar van die projecten. We hadden eerst de applicatie en daarna hadden we uh, het huwelijk, of sorry, de inhuldiging. En het leek ons tijd om daarna dit weer op te pakken. En voor de vakantie dachten we zeker ook na de overkomst van Frizo naar Nederland. Laten we maar zorgen dat er wat klaar staat. Ja. Zodat we uh, op zender kunnen op het moment dat op een maandagmiddag er een bericht zou ja. komen. En maar, dat betekent dus dat er filmpjes klaar lagen? Ja. En, en er worden dan ook verslaggevers uh, erop uitgejaagd? Uh, ja, onze koningshuisverslaggever Antoine Peters... dat met zijn lui komt op het uh, strand van uh, Spanje. Schandalig. Schandalig natuurlijk. We hadden hem wel onmiddellijk aan de lijn. Zijn vervanger Koen de Recht die was er. Uh, vervolgens kijken we ook hoe we dat moeten doen. Want dan sturen we verslaggever Koen. Die zat in Zeeland, die moest naar... Paleis Huis en Bosch, we hadden nog verslaggevers op de redactie... die we dan ook inzetten om nou ja, te vertellen wat uh, het nieuws is dat binnenkomt. Dus ja, dan zeg je tegen de eerste, de beste verslaggever die je ziet... hup, voor de camera, de ja. patatbalie zoals we die gekscherend noemen bij RTL Nieuws. En uh, uitzenden. Ja. Jean-Pierre, alles gekeken? Ja, kan je wel schetsen wat er bij mij gebeurde op mijn eerste werkdag... na drie uur. Ik had meteen het gevoel, ik ben weer helemaal thuis. na een half uur slaakte ik een diepe zucht... En dat komt niet door de begrijpelijke reflex van Pieter dat hij op zender moet. Maar dat komt doordat ik na een half uur al wist hoe de rest van deze dag zou gaan verlopen op televisie. En mijn grief van gisteren betreft grotendeels de NOS. Want die maakt het eigenlijk veel bonter nog dan RTL. Maar wat ik alsmaar niet begrijp of het nou om dit soort gebeurtenissen gaat of om het warme weer. Is dat televisie mij dan behandelt als een soort kleuter. Want? Bij warm weer vertellen ze me dat ik veel moet drinken en moet binnenblijven als ik het warm heb. Maar en dat, het is zo. dat is ook zo, jean ja. ja, dat is ik zo. <laughs> ook <laughs> en als, Het nieuws van gisteren is in essentie heel eendimensionaal en ook nog eens te verwachten nieuws. De prins is dood. Daar valt wel een zo... prins die dood is. Ja, natuurlijk, nee, ja. dat is niet niks. Dus ik begrijp de reflex dat we dat moeten melden. En ook langer dan vijf minuten, snap ik allemaal. Maar er valt in essentie niet zo gek veel meer over te melden. Het is eendimensionaal en wat veel actualiteitenrubrieken doen... is de suggestie wekken dat we daar nog dimensies aan kunnen toevoegen... door oeverloos te speculeren over de mogelijke complicaties... over de, de verblijfplaats van Willem-Alexander en Maxima op dit moment... over de begraafplaats... Je hebt er allemaal niets aan, je wordt er geen cent wijzer van. En ik schaam mij dan echt vreselijk voor mijn vak. Want ook dit hoort helaas bij het grote gebied van mijn vak. Ik denk, als je het nou onder het mond van respectvol en waardig gedenken wilt houden... want die suggestie wordt gewekt, probeer dan ook enige ingetogenheid te betrachten en uh, zet de zender voor mij op stil. Nou, na een zeker moment start een ander programma in... maar wek niet urenlang de suggestie dat je nieuwer nieuws hebt toe te voegen. Want ja. het is alleen maar gelul. Verplaatsing van lucht. Het, het betreft vooral de NOS-richting. Die hadden inderdaad allemaal extra uitzendingen ook nog. Uh, ja, en die gingen door tot uh, wel zeven ja. uur, half acht. Ja. Jullie hebben RTL Z, uh, uh, dat is ook de zender daarvoor toch? Ja, om, uh, om, om om ja RTL ging de... om, om half zes ongeveer weer over op het normale economische... Ja. Wat er gebeurde bij ons feitelijk was... Uh, iets na drie uur zijn we op zender gegaan. We uh, hebben afgesproken, we trekken tot vier uur door op RTL Z. Om vier uur hebben we ons reguliere uh, nieuwspulitein op RTL 4. We hebben afgesproken, wij doen het in, normale, uh, in onze normale modus. We gaan normale uitzendingen aanhouden. Ik heb er even overlegd, met de leiding van de zender... gaan wij ook uitzenden op uh, RTL 4, wat toch onze grootste zender is. Toen hebben we gezegd, nee, we doen het niet. We behandelen dit wel als breaking news. Maar we nemen het voor wat het is... En we houden het ook bij de gebruikelijke programmering, waarin we dan ruimschoots aandacht zullen besteden aan het overlijden van Friso. En dat is wat er bij ons gebeurde. Ja. Nou, maar wel aan de hand van allerlei deskundigen... die ook niets meer weten dan uh, wij met z'n allen. Allerlei... Wat vind je van dat, van dat je moet, Nou ja, Het is toch wel herkenbaar, je want Jean-Pierre -Jean uh, krijgt altijd last van een enorme zucht... op het moment dat het nieuws is en dat uh, journalisten werk gaan doen. En nee, dat gaat hij nee, vervolgens dagelaten de de dag last later van die zucht mij als kleuter behandeld voel. En ja, dat voel jij al heel snel. Ja. En zijn er zijn heel veel dat mensen. Dat gebeurt ook heel snel op tv. Nou ja, dat, voel... nou, dat waag ik te betwijfelen. Uh, maar je voelt je altijd een kleuter, want ik zeg, dat bijvoorbeeld wat je schreef, heb eventjes die zin niemand kon nee zeggen. Waar moeten we dan nee tegen zeggen? Tegen het nieuws brengen. We brengen het <laughs> nieuws. Dat. Het is een legitieme vraag. Waar is de minister-president? Komt er een verklaring van ja, de minister-president? Ja, nee, maar deze zin sloeg Waar op. Waar is de citaatje van Pauline Broekema uit het nos journaal die dan op de heide aan Wandelaar gaat vragen: Had u het verwacht? Ja, iedereen... ja, maar dat is een prachtige zin om te ridiculiseren. En iedereen ja, heeft een hekel Ja, het is ook ridicul. Het is Polen, Polen. onzin. Nou ja, ik vind het helemaal niet raar als je een reactie van uh, publiek meeneemt in je uitzendingen. Ik, ik ben geen uh, groot fan van het gebruik van Foxpop. Maar in dit geval, ook bij gebrek aan sprekers, maar dat zou je wel onzin vinden, vind ik het legitiem. Als je om bijvoorbeeld... gebrek aan sprekers hebt, moet je niks zeggen. Nou, Zo dat vind ik echt absoluut. Wat is er er tegen, als je Er Iedereen is niks tegen zwijgen af en toe. Maar als je bijvoorbeeld bij Paleis Huis- en Bos staat, ik vind ja, het logisch. ook je... niks te halen. Ja, zag, zijn er zijn mensen die komen een bloemetje zag, brengen. Dan wil je ja. weten waarom komen die mensen een bloemetje brengen. Ja, wat denk je? Als jij... Kun je dat zelf niet bedenken? Waarom nou, laat ze mensen... dat alsjeblieft zelf formuleren. Ja, volgens mij is dat een soort mechanisme dat zichzelf ook aanwakkert. En dat is iets nee, de, de jaren jaren ook heel vaak, Nee, want ook wij besluiten heel vaak geworden. om geen foxpops uh, uit te zenden. En in dit geval, als iemand een bloemetje komt brengen bij het paleis, dan wil je weten waarom brengt uh, iemand een bloemetje. <laughs> ik vraag me dat ook af. Nou, ik bedoel, ik, ik zou dat persoonlijk niet doen. Denk je niet? Sorry? Ik denk dat dat is omdat de Prins is overleden, denk je? Ja, dat lijkt me logisch. Ja, maar wel okay, ben, dat, ben jij dan niet Ik heet al vragen aan de bekende. Weg, een, is een fundamentele niet. vraag voor journalisten is uh, uh, opdracht is nieuwsgierigheid. Nou. En ik ben nieuwsgierig naar de gevoelens en de overwegingen, of de opvattingen van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje gebruiken. Ja, ik ben geen nou, seconde verrast. De hele dag niet. En ook niet met al die andere heugelijke nieuwsfeiten. Die maar je... dat doe je te lang, Jean-Pierre. Dan moet je dat echt mee ophouden. Oh, ik, echt. Moet, ik moet wel verrast worden. Nee, want het zit er zit een mechanisme in. Daar komt het breaking news. En uh, er wordt. Uh, uh, verslag gedaan. Er uh, wordt ook vrij zakelijk uh, verslag gedaan. Nou wel, soms wel. Uh, nou ja, voor een groot deel wel. En er zal ook een element van speculatie zitten. Nee, we weten inderdaad niet waar de begrafenis is. Is het een legitieme vraag? Ja. Is bijvoorbeeld ook een legitieme vraag... Uh, is er wel of niet sprake geweest van levensbeëindigend handelen? Vind ik een legitieme vraag. Ja, je hebt, hebt alleen allemaal niemand die het antwoord weet. Nee, je gaat ze niet beantwoorden. Je stelt alleen maar de vraag. En je weet van tevoren ook al dat je het antwoord er niet bij kunt leveren... omdat nou, ja. je het niet weet. De kernzin, vond ik, die sprak Kiesia Hex eruit uh, in het nos Het enige wat we, wat we weten is wat de RVD ons vertelt. Meer is er niet. Nou, is nou, niet sorry, dit maar, was het je, je kunt gewoon rond, uh, rondbellen op grond van onze informatie. Rondbellen. Ja, natuurlijk zijn het natuurlijk mensen die dingen weten. Dat is namelijk je vak. Ik is heb wat ze wat gehoord, gehoord gisteravond. Oh, nou, wat voor nieuws heeft hij al gebracht? Nou, Nenks bijvoorbeeld bedenigd. over die vraag... of er over wel of geen sprake was van levensbeëindigend handelen. Hebben wij met de nodige mensen rondgebeld... om volgens daar zelf iets over te kunnen zeggen. Met artsen die een mate van waarschijnlijkheid... Nee, geen artsen, nee mensen die iets weten. Gewoon zoals het, vak, uh, zoals het vak is en wat je niet weet, dat vertel je niet. En ik begrijp jouw nee, DD ook niet. Ik bedoel, <laughs> ik snap het wel. Als je iedere dag voor de treurbuis zit... Hè, de, dat woord gebruik ik nooit. Dat is van nee, even voor buis voor iedere strade. Ja. ja, hartstikke leuk. Ik vind je leuker... naar de mate waarin er meer vitriol aan je pen kleeft. Oh, uh, ook ja, als het dat, over het dat ons mij gaat. Ik dan, ja. Nee, maar daar kan ik natuurlijk smakelijk om lachen. Want ik vind dat heerlijk en ik vind het ja. leuk als je of, het ridiculiseert. Is, even voordat voor het zich allemaal... Jean-Pierre concentreert, Want er zijn meer ja. mensen... Nee, nee, ja, maar, laten we niet doen alsof ik de enige ben. Nee, want op dit maar, soort stukjes krijg ik altijd heel veel instemmende reacties. Ik las een kolom van... Ja, las een precies. Dat is een bediener van je doelgroep. Een kolom van Roos Slikker, die... Uh, die schrijft ook op, in ieder geval op de Nieuwe Pers had ze een, een column geschreven. Uh, en dat gaat dan meer over uh, de behoefte van mensen. Want bij RTL Boulevard kon je geloof ik sms'en. En dan verscheen dat onder in beeld. Hè, uh, de, de behoefte van mensen om dat dan te doen. Wat, wat is dat? Aangewakkerd door de media, daar ben ik van overtuigd. Ja? ja, dat ja. is begonnen op internet. En ja, ja, je zag het aan RTL Boulevard, waarin Albert van Linden een oproep doet om uh, jouw wets, jouw sms te sturen. En hij zei er nog bij uh, dat dat mogelijk ook uh, prinses Mabel tot steun zou zijn. Dat vind ik een ongelooflijke overschatting van het individu en de, de, de argeloze burger die hier werkelijk niets mee te maken heeft. Maar nu, Pieter. Wat vind jij daarvan, Pieter? Ja, ik vind het prima. <laughs> ik bedoel, wie zijn, wie zijn wij? Wie zijn jullie om erover te oordelen als mensen uh, dat willen? Uh, om publiekelijk te rouwen of daar iets over te zeggen of over te twitteren. Ik bedoel, ik heb er ook een mening over. Ik zal het zelf niet zo doen. Maar er zijn heel veel mensen die het wel doen. En we hebben het gezien sinds uh, Diana. Is dat een beetje een cultuur geworden? Je kunt zeggen een soort rouwcultuur. Of, rouwporno of, of, wordt het zelfs rauwporno? Rouwporno, ja, natuurlijk. Oh. De critici zullen zeggen rouwporno hoor. Het is ook niet mijn afdeling. Mm -hmm. uh, maar het de en de elitaire houding, waarmee ze ja, volgens Jean-Pierre... en in dit geval ook Roos ro Slikker zeggen... dat is allemaal niet een walgelijk en bouwadvies. Jongens, zet die televisie dan uit. Ga een boek lezen. Ga naar de tuin, ga met je hond praten of geef je vrouwen zoen. <lacht> Alsjeblieft, houd toch op met dat zure gedoe. <lacht> nieuws is nieuws en als je geen behoefte hebt aan dat nieuws... of het geen nieuws vindt... Nee, nieuws wordt hier gecreëerd. Dat is mijn punt eigenlijk steeds. Er wat wordt er dan gecreëerd? gecreëerd. He? Wat, wat het wat hele wordt er idee dat, dat er iets te zeggen valt. Dat er iets uh, van belang is gebeurd. Dat van de... Be ja, maar de vraag is wat je van belang vindt, Jean-Pierre. Want voor jou mogen we niet berichten over het weer als het warm weer is. Als er twee broertjes doodgaan, dan mogen we geen verslag doen. Dan mogen we niet op locatie ons werk doen voor jou. Dat is toch echt ja. een Ik vind het leuk. Ik, ik hou van tv-kritieken. Maar journalistiek gezien kan ik het rationeel, Peter, intellectueel niet volgen. Pieter, je, je kan niet aan, aan ontkomen zeg maar, dat, dat, uh, wat hij uh, dan in die, in die column toen heeft geschreven. Dus een, een verslag, heeft, of het nou iemand van RTL is of van de NOS of, of wie dan ook... dat maakt hij niet uit, staat daar en heeft eigenlijk niet zoveel te melden. En toch wordt... wordt maar sorry, wordt... als je televisie maakt... Dan zorg je dat je een verslaggever op locatie hebt. Ik mag toch ho hopen dat de verslaggevers van de Volkskrant... op locatie gaan kijken als ze verslag hebben. Ja, doen. en weet je wat hij doet als hij geen nieuws heeft? Dan doet hij een telefoontje naar de eindredactie en zegt hij: Sorry, geen nieuws. Helemaal niet. Dan levert hij een bijdrage aan het liveblog van de Volksrand. En Dat is wat er gebeurt, nee, je op, ja? nee, niet heel af en toe. Structureel, gisteren. En maar goed, die kritiek is er meer. Hè. Dat bedoel niet alleen van hem, maar er wordt er gezegd: van, Ja, er staat ja en iemand dan staat hij bij een deur in Den Haag en er gebeurt eigenlijk niks. en, ja, en dan, wat moet je dan doen vanuit de studio? Wat is er toch van? van het gaat ik heb het verschil ik ben volgens beneden. mij tussen feiten en speculeren van we hebben we oh, nee, hebben niks meer. Nee, nee dat moet, moet je scheiden. Op het moment dat je verslag doet van de dood, bijvoorbeeld van de twee broertjes, is het logisch dat de verslaggever van ons daar ter plekke staat, jawel, met een cameraman we en met de, en met de Wat voegt dat toe? Wat voegt dat toe? Ja. Nou, je je dat... ziet daar een slootje met een afvoerbuis en de, daar is het gebeurd. Ja, we... Wat? In de krant zou je het beschrijven. In je livebox zou je alle ah. details noemen. En bij de televisie laat je zien waar het om gaat. Mm -hmm. En laat je het verslag even ter plekke vertellen. Wat doe je dan? Verla ik, kan, ik kan heel goed Verla door dat je, soort door je door je nieuwslezer. Het uh, is dus televisie uit nee, de jaren 50, 50 Jean-Pierre. Dat, dat kan ik heel goed begrijpen, dat je daar wel gaat staan. En Jean-Pierre niet. Nee, oké, okay, maar, nee, maar dan nog, dan maar staat, maar staat daar... De, de, de, we, weet, de, de, weet je wat, we sturen, Ga gaan jou tegen, binnenkort gaan we gewoon een vak sturen. Jean-Pierre, ja. we hebben je geen nieuws uh, te melden. Meld onze Maar Even serieus deel 2 van dat verhaal. Dan staat daar iemand en dan is er. Alles wat er te melden was, is al gemeld. En soms al drie, vier, vijf keer, omdat hè, die uitzendingen gaan maar door. Moet je dan misschien op een gegeven moment ook niet zeggen: van, Nou, we hebben op dit moment gewoon even niks te melden. Vertrouw ons, zolang er zo gauw de nieuws is, horen we dat op. Maar dat doen we ook. Waarom denk je dat we gisteren op enig moment de lucht uit zijn gegaan? Want onze inschatting ja. is, er is een prins dood. Daar gaan we een verslag van doen. We gaan dat melden. We gaan de reactie van de minister-president melden. Uh, we bellen nog een paar artsen die daar mogelijkerwijs iets zinnigs over zouden kunnen zeggen. En een de deskundige, zag ik bij jullie. Ja, wat is daarop tegen? Ja, dat... Het, de, jouw, hoofdre jouw, hoofdredacteur, familie, jouw hoofdredacteur, hoofdredacteur Philip Remark, be bepleit een nieuwsgierige kijk. Een onderzoekende kijk ja. Ja. naar de wereld. Ja. Als, je als al bij, je Oh, nee? Als, nee je, als, je, als je kijkt naar de, de dood van iemand die anderhalf jaar uh, in coma heeft gelegen. Dat roept toch een aantal vragen op. Hoe is dat voor, bijvoorbeeld? Uh, vrouw of moeder of voor de kinderen. Hoe ga je daarmee om? Hoe vertel je het ze dat? Zijn dat ja. legitieme vragen? Zou je daar intelligent in, uh, een intelligent verhaal over? Een intelligent verhaal wel, ja, maar het spijt oh, me. Ik heb gisteren in, in dat dialoogje met die rouwverwerkingsdeskundige op RTL. Heb ik werkelijk niets gehoord waarvan ik dacht: Goh, dat had ik niet. Ja, maar jij misschien hebt misschien al alle rouwverwerkingsboeken al gelezen. Het, is, het zijn toch legitieme vragen? Ja, kijk, hierin blijkt ook alweer dat, dat uh, jullie bij RTL de kijker toch een beetje weer als, als onvolwassen kleuter beschouwen die opgevoed moet worden, die je moet uitleggen wat er gebeurt die... als iemand dood is. En ik vind dat niet. dat vind ik dé de ding. Dat vind ik beter om te kijken. Wij werken voor ons publiek. Ja, dat bedoel ik. En dat publiek beschouw je als een soort onvolwassen kleuters? Nou, Jean-Pierre, sorry. Hoe goed ken jij je kijkers eigenlijk? Nou, ik kom ze heel veel tegen. En ik probeer goed te kijken naar alle reacties die wij krijgen. Of via de mail, of via Twitter, of via telefoontjes. En ja, er zijn ook mensen in mijn privéomgeving. Die behoren tot onze doelgroep. En die smeken je dan om naar een markt in Bergen op Zoom te gaan... om hun mening over het overlijden van de te komen. Zoals de NOS-journaal Zoals in dit geval de nos Nee, die hoor ze niet smeken om Foxpop... Maar ik weet wel dat over het algemeen onze doelgroep vindt... Eh, dat wij redelijk eh, informatieve, betrouwbare televisie maken... die ook nog eens toegankelijk is en prettig naar te kijken. Dat wordt toegankelijkheid. Dat is trouwens een woord dat jouw hoofdredacteur erg aanspreekt. Heb ik ook niks Jullie eigen krant Normaal. probeert ook zeer toegankelijk te zijn. zijn Als je toegankelijk eh, wil zijn, dan moet je niet alleen maar faxen sturen... met de mededeling, er is geen nieuws. Nog iets anders. Er was in Amerika, herinner ik me een tijdje terug... een station die zeide van dat uh, die term Breaking News dat dat, dat, dat heet, leidt aan devaluatie, hè? Uh, is gedevalueerd min of meer... En wij beloven jullie dat wij uh, dat, dat alleen nog gaan inzetten... Als, we, als er ook echt wat te melden is. En tot die tijd kun je ervan uitgaan dat er niks te melden is. Is, is dat eigenlijk niet veel beter? Beter dan wat? Dan, dan uh, iemand daar ter plekke te hebben staan die, die speculeert. Nou ja... Even kijken, laten we wel weten. De Amerikaanse televisiestations doen echt wel wat anders dan wat er hier in Nederland gebeurt. Ja, dat ja gaat uh, echt Dit was een Amerikaans station, HRB. maar die hebben dus blijkbaar een soort... Ja, ja maar zicht. er is natuurlijk veel kritiek geweest. Als je kijkt daar, uh, van deel ook uh, Britse stations, wat die doen, die, die doen veel meer dan uh, nou, wat er ja, hier nou, in Nederland gebeurt. dat zijn toch uh, argumenten uit het ongerijmde. Het is elders nog veel erger, dus het valt bij ons van mee. Maar dat maakt, doet niet en af maar, aan maar hoe Maar valt daar het iets is. voor? Ik bedoel, als je dat zou doen... Ik, ik snap heus hoe dat gaat, in de, in de want de NOS doet iets, of RTL doet iets en de NOS volgt of omgekeerd. Weet je, wel? je ja. houdt elkaar in de gaten, dan zou je niet inderdaad gewoon uh, daar naartoe moeten. Gewoon zeggen van nou, oké okay, jongens, vertrouw ons, we houden wat de meld is, gaan we nou, doen? Nou, dat is precies wat we doen, daar worden we voor betaald. We gaan ja. op we gaan, op, we gaan op, op het moment dat er breaking news is, ja. of als wij vinden dat het breaking news is. Die reflex die, die bestrijd ik ook niet, maar ik herinner mij nog levendig hoe Marieke de Vries, tegenwoordig correspondent in China, wordt NOS-journaal, in leg bij het ziekenhuis stond en op die bewuste vrijdag, dat uh, dat, dat ongeluk met Fries al gebeurd was, zo ongeveer iedere zeven minuten live nieuwer nieuws moest melden. Het enige wat ze in handen had waren ANP-berichten... die ja, haar vanuit Hilversum okay, werden aan het eind, Dat ben ik met je eens, want ik vind het ook onzin... de journalisten moeten niet iets suggestie wekken dat het nieuwe nieuws is. Ja. En dat speelde bij ons gisteren ook een rol... om geen extra nieuwsuitzendingen te maken, althans niet in de avond... omdat je weet, uiteindelijk is het wat het is. Ja. Dus moet je niet nou, doen alsof, meer, had ik na drie alsof er meer komt. Aandacht. Ja, maar jij bent ook wel heel snel. Oh, dat moet het haast wel zijn. Nou, nou ja, goed, uh, het, is, het is een mooie discussie dit. En het zal niet de laatste keer zijn, volgens mij, dat we erover spreken. weet van niet. Want, want, want uh, nou ja, goed, het gaat... Ik, ik, ja, ik zit er gewoon een beetje tussenin. Dat zeg ik heel eerlijk. <laughs> Fijn dat jullie hier waren. Volgens mij, vorige keer afgesproken dat jij ijsjes zou uh, meenemen. Ja, en een EHBO-trommeltje ga ik halen. <laughs> <laughs> Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En Jean-Pierre Gele, tv-resistent voor de Volksant. Hartelijk dank. Okay. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel, want we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Vandaag met Rob van Dam, die is 50 jaar en komt uit Spijkenissen, werkt in de beveiliging. Klopt. Echt ook wel een uh, mooi hoofd voor beveiligen. <laughs> ik zou niet zo doorlopen als ik dit zie. Nee. <laughs> nee, nee dat, is, dat is volgens mij het halve werk, al als je een beetje gezag uit, uh, uit, uh, uitstraalt, toch? Ja, valt wel mee, hoor. Ja? Ja. Ah, dat is toch belangrijk? Ja, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant... Uh... Ook een beetje gewoon uh, normaal jezelf blijven. Ja, nee, Gaat tuurlijk, alles goed. Dat is altijd goed. 84 punten, uh, dat is de, de score die gisteren is neergezet. We gaan kijken hoe ver we vandaag komen. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwswiss. Het proces tegen de zes Roemeense verdachten van de kunststrouw in Rotterdam is verdaagd. Moeder Olga is er ook. Dat is de moeder van de potkachel. Het werd in de kamer gezet met een zwart buikje. Stom en klungelig was het. Ze verbranden ze. Het is absoluut ziek. Ja, maar pas op voor de vonken. Zijn die doeken nu wel of niet verbrand? De hoofdgedachte heeft aangeboden om gestolen werken terug te geven. Dan is het te hopen dat ze niet alsnog uh, de asbak in verdwijnen. Hè? De kachel. Kacheltjes kacheltje zingt zo zoetjes. Vandaag is het proces tegen de verdachte van de schilderijenroof uit de kunsthal begonnen. De zaak werd ook gelijk alweer verdaagd. Het proces gaat nu verder op 10 september. Vraag 1. Hoeveel verdachten stonden er vandaag terecht bij die eerste dag van het proces? Uh, twee. Dat is niet goed. Het zijn er vijf. En nog een zesde persoon is aangeklaagd en deze verdachte is nog steeds voortvluchtig. Vraag 2. In welke stad was de rechtszaak tegen de verdachte van de schilderijenroof uit de kunsthal? Waar werd dat, dat proces gehouden? In Rotterdam. Uh, dat is ook niet goed. Het is boekarest. Advocaten vinden dat er informatie ontbreekt in de dossiers over de kunsthoofd. De rechters gingen daarmee akkoord en daarom is de zaak verdaagd. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die lees ik voor. Nu geen rare bokkensprongen maken. Dus nu geen rare bokkensprongen maken. Gaat dit over Feyenoord, probeert ondanks twee nederlagen de rust binnen de club te bewaren. De club speelt zondag de klassieken tegen Ajax. Twee, de partij van Morgan Swangirai beraadt zich over de uitspraken van Zimbabweanse president Mugabe nadat de president zei dat diegenen die de verkiezingen hebben verloren zelfmoord kunnen plegen. Of drie, het overnamegevecht rondom KPN is in volle gang. Het telecombedrijf probeert de rust te bewaren... nu de Mexicaan Carlos Slim het bedrijf volledig probeert over te nemen. Nu geen rare bokkensprongen maken. Uh, nummer één over Feyenoord. Dat is goed, kop uit het AD. Vijftig jaar geleden dat Feyenoord de eerste twee wedstrijden in de eredivisie verloor... En nu dus weer, komende, komend weekend, is er dus Ajax de tegenstander. Vraag 4. De tegenstander van Feyenoord komende zondag... Ajax dus moet zijn aanvoerder Sien de Jong voorlopig missen. Waaraan is hij geblesseerd? Hij uh, heeft een uh, klaplong. En dat is goed. De Jong speelde de wedstrijd zondag tegen AZ gewoon uit... maar gisteren werd hij benauwd. Het is onduidelijk waar de Jong de blessure heeft opgelopen. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Kijk, Mazelen is, is een ziekte die in, uh, in 90% van de gevallen... Je, je kinderen zijn er goed ziek van, maar het is niet zo dat je er een opname voor nodig hebt. Maar we weten dat 5 tot 10% complicaties geeft. Nou, de belangrijkste complicatie is middenoorontsteking. Nou, daar word je niet voor opgenomen. Weet ik niet. Deze man heet Roel Coutinho, hij is de directeur van het RIVM. En volgens hem heeft de mazelenepidemie in Nederland zich tijdens de schoolvakantie sneller verspreid dan verwacht... Vraag 6. Coutinho verwacht dat de Maasle epidemie zich nog verder zal uitbreiden. Nu de schoolvakanties afgelopen zijn. In welke regio zijn gisteren de scholen weer begonnen? In het zuiden Limburg. Regio Zuid, dat is goed. 900 kinderen nu trouwens besmet met mazelen. Uit voorzorg zijn 60 kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Laatste vraag. Maximaal 4 punten te verdienen. Die kun je ook nog gebruiken. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn naam klinkt een beetje tegenstrijdig. 3. Ik ben zo genoemd door mijn camouflagestrepen. 2. Ik ben. De tijgermug. De tijgermug, zegt hij. Voor 2 punten. Ik ben gevreesd omdat ik knokkelkoorts kan overbrengen. En voor 1 punt: gisteren dook ik ook op in Emmeloord en Lelystad. Het is inderdaad uh, de tijgermug. Uh, doet vermoeden dat het een enorm monster is. De mug heet Tijgermug vanwege zijn zwart-witte strepen. 5 komen we op. Dat betekent dat er zometeen 17 nodig zijn om over de 84 punten heen te komen. Ik denk dat criminaliteit nooit goed te spreken is, was inderdaad. Levenslang. Er zijn bellers met totaal geen juridisch verstand. Ik ben bang dat journalisten zo idioot zijn om dat soort mensen aan het woord te laten. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Dus naar praten, Vandaag luidt de stelling. Het massale medeleven rond het overlijden van Prins Frieseo is hartverwarmend. Nou, dat is duidelijk waar dat over gaat. U mag zeggen of u het eens bent of oneens uh, over die stelling. SMS staat na 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101... Stem op onze website www.stand.nl En als u twittert eens of eens, doe het dan met hekje Standpunt. We zijn terug bij Rob van Dam, 50 jaar uit Spijkenisse. Scoorde dus net 5. Uh, dat betekent dat er 7 die goed moeten zijn, in ieder geval om over die 84 heen te komen. Nou, dat kan in de tijd die we hebben, kan dat in principe. Uh, ik kreeg een prachtig, keurig uitgetikte brief van een luisteraar die zei ja, uh, jij zegt de hele tijd van het heeft geen zin om er doorheen te schreeuwen. Dat heeft wel zin, want die mensen kunnen tijdsvoordeel halen. Nou, ik zeg tegen die meer ook nog een keer en tegen iedereen dat is niet zo, want ik maak de vraag altijd helemaal af. En uh, sterker nog, we gaan nu zelfs een reprimande uitdelen als mensen er wel doorheen praten. Dus dan Kost het sowieso extra tijd. Dus daar gaan we echt op letten. Uh, dus het heeft geen zin om, om de, het antwoord er doorheen te schreeuwen. Het wordt alleen maar onduidelijk. Uh, gewoon de vraag afwachten, dan het antwoord of het wordt pas. Ja, Goed, duidelijk. Daar komen ze, de vragen. De Nationale Nieuwslist. Groot-Brittannië wil juridische stappen nemen tegen welk land vanwege het conflict over Gibraltar? Spanje. Goed, 60% van de wegen met welke maximum snelheid zijn volgens de SWOF te smal? En wegen. 80 km per uur wegen zijn dat. Hoe heet de ajax seat die een schikkingsvoorstel van één duel schorsing heeft geaccepteerd? Bas. Ricardo van Rijn, na ophef op sociale media... heeft welke verzekeraar besloten... een experimentele medische behandeling van clusterhoofdpijn toch te vergoeden? Mensen. Dat is goed. Een grote groep piloten van welke luchtvaartmaatschappij... wil een onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen dat bedrijf? Rijn. Goed, de universiteit in welke stad stuurde per ongeluk... een welkomstmail naar uitgeloten studenten? Delft. Groningen. Hoe heet de Nederlander die gisteren werd uitgeschakeld in de halve finale van de 110 meter horden? Pas. Gregory Sedok. Na tien jaar procederen is er een eind gekomen aan de juridische strijd van welke oud-Dutchbetter? Pas. Dave Maat. Hoe heet de Rotterdamse school waar vandaag voor de derde keer examens worden gehouden? Uh, Kaboen. Iben Galdoen. De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat geen huisvesting hoeft te regelen voor welke pedoseksueel? Uh, CBV. Sietse van de Vee heet hij. De oud hoofdredacteur van Welk Weekblad is onderscheiden met een lintje. As. Donald Duck. Hoe heet de interimbestuurder die in een half jaar tijd zo'n 500.000 euro declareren... bij de noodleidende woningstichting Geertruidenberg? As. Dat is Peter Ruigrok. Een Zweedse verzamelaar heeft dit weekend 65.000 euro verdiend... door zijn collectie van wat voor spullen te verkopen? Alba. Alba-spullen, ja, dat is inderdaad goed. De een hele verzameling ABBA, memorabilia. Um, ja, dat zijn er geen 17. Dat ik zeggen, dat haal ik niet. Nee. <laughs> te, vaak, te vaak pas inderdaad. Er zaten ook wat moeilijke vragen bij, moet ik eerlijk zeggen. Um, vier zijn er goed, Maal de vijf uit de eerste ronde is twintig. Ja, dat is niet, niet genoeg, maar dat wisten we eigenlijk al. Ja. Uh, dus 84 blijft de hoogste score. Ik geef mee naar huis de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox... En hartelijk dank voor het meedoen. Ja, u ook voordien. Bedankt. Goeie reis terug. Ja, Wij melden ons zo direct weer met een werklunch. Dat doen we na het NOS Journaal van 1 uur. En uh, die werklunch die zal gaan over, dat ga ik dan nu maar even onthullen... over uh, insecten. Wat we daarmee gaan doen, dat hoort u zo meteen. Geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerserie van OVT.